De AFM heeft een aantal vergelijkingssites van financiële producten op de vingers getikt. De informatie die de websites geven is niet relevant en duidelijk genoeg, zegt de toezichthouder. Afgelopen zomer werden regels opgesteld waaraan financiële vergelijkingssites zich moeten houden. Het zijn vooral kleinere sites die dat nog niet doen. Voor eind januari moeten ze de normen naleven.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 In de achtste finales van het toernooi om de KNVB-beker heeft amateurclub GVVV uit Veenendaal voor een stunt gezorgd door eerste divisieclub Sparta uit te schakelen. De wedstrijd in Rotterdam eindigde in 1-1. GVVV won na strafschoppen. Nog twee andere clubs hebben zich geplaatst voor de kwartfinales. RKC won met 3-2 van go Ahead Eagles en Heracles versloeg De Graafschap met 4-0.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 That blonde, it's the color of her hair Like it a cheap distraction, for me it's fair She's finished, finish, the farm began to scream.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 If you I'll time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 I consider the best, <laughs> I consider mediocre yeah. I want my bank accounts like Cardinal Slims or at least a mini Oprah Woo! Baby, just close your eyes and imagine any part in the world I've been there I'm like global warming, they think I just started heating things up But, But I've been and here I've been, I've been, Travel through time zones, give me some of my marker in this own Enrique Iglesia, translation, Enrique Churches, confessional Dale, mamita, dímelo todo, alante <laughs> tu hombre, yo me hago poco Don't te preocupes, baby, for real Because you gon' like how it feels Woo!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 geven ergens onder ja 3 2 Op jouw gezicht the dark.